Zes uur. Clemens Peters bij het NRS Journaal. De overheid wil overnames in de telecomsector kunnen terugdraaien. Staatssecretaris Keizer heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. Zo moet er een meldpunt komen waar geïnteresseerden vooraf moeten aangeven dat ze Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen. Als de koper als onbetrouwbaar wordt beoordeeld, dan kan de overname verboden worden. Volgens Keizer is internet, dataverkeer en telefonie inmiddels een basisbehoefte. Het uitvallen van deze voorzieningen kan volgens haar tot maatschappelijke onrust en economische schade leiden.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 Volgens de Kamer zijn er grote groepen in de samenleving die de voorkeur geven aan contant afrekenen. En bovendien zijn medicijnen geen gewone producten die overal te verkrijgen zijn. Die moet je dus ook kunnen kopen als je alleen met cash geld wilt of kunt betalen, vindt de Kamer. Op de regionale zender NH Radio worden voorlopig geen nummers van Michael Jackson meer gedraaid. Aanleiding is de documentaire Leaving Neverland, waarin twee mannen vertellen hoe ze als kind door de popster zijn misbruikt. Volgens de zender uit Noord-Holland kunnen luisteraars niet meer neutraal naar een nummer van Michael Jackson luisteren. Voetballer Wesley Snyder en zijn vrouw Jolante gaan scheiden. Dat heeft hun management bekendgemaakt. Waarom de twee uit elkaar gaan is het bekendgemaakt. Het stel houdt voorlopig een pers- en media-stop. Wesley en Jolante trouwden in 2010. Vijf jaar later kregen ze samen een zoontje. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, vannacht volgt een beetje regen. Het is dan zo'n 7 graden. Morgen begint droog, maar vooral middags regent het op veel plaatsen... bij 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 120 kilometer file in de regio. Dat is behoorlijk veel. De langste files onder andere op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Want daar heb je een half uur verdraging tussen knopend Raasdorp... en de aansluiting met de A10. Dat heeft te maken met een auto met pech die op de A10 stond. Op de A208 haarlem Velze voor de aansluiting met de A22... 20 minuten tijdverlies. De N201 van Hoofddorp naar Uithoren is ook druk. Tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol ook 20 minuten tijdverlies. En op de N202 van Amsterdam...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 Zin in Zandvoort. Het is tijd voor een FOPIE-programma. Want de herten die lopen gewoon door het dorp heen. Lopen door het dorp heen. En, uh, maar één ja, ding is ik zeg ik wel, uh, recht is voor mij recht en krom is voor mij krom. Als je de naam Amsterdammerzee gebruikt, dan, wordt, dan krijg je een blauw bord Amsterdammerzee aan het begin van de gemeente. Nou, dat vind ik geen goed plan. Waarom niet? Zandvoort. Nee, hey. dit Zandvoort moet gewoon Zandvoort zijn. Dit is Zandvoort aan het Woord op CFM. Welkom dames en heren bij een bijzondere aflevering van Zandvoort aan het Woord. Vandaag staat de uitzending geheel in het teken van kunst en cultuur in ons geliefde dorp. Iedere maand hebben we een aflevering waarin we kunst en cultuur centraal staan. En één keer in de maand heb ik daarvoor ook een uh, de sidekick Dolly ten Pierik. Uh, ja, ja. <laughs> uh, zij is natuurlijk de stem van Zandvoort uh, Lunch op donderdag hier op CFM. En zij zal uh, de cultuuruitzendingen van Zandvoort aan het woord uh, voortaan bijwonen als sidekick. Wat vind je ervan, Dolly? Ik vind... Het wel. Hoor ik mezelf? Ik hoor mezelf. Ja, ik, ik, was, uh, ik was blij verrast uh, dat je mij daarvoor vroeg. Je, uh, waarschijnlijk heb je me daarvoor gevraagd omdat je weet dat ik alle cultuur en uh, met name de Zandvoortse cultuur en uh, iedereen die zich met cultuur bezighoudt een heel warm hart toedraag. Mm -hmm. Dat ik dat ook heel belangrijk vind. En uh, zeker voor de, voor de kids uh, in onze gemeenschap, dat die uh, zoveel mogelijk met cultuur in aanraking komen. Opdat ze dat ook meekrijgen als uh, basis voor hun volwassen leven. Ja. En als eventuele keus voor hun latere levenspad, hè, soort, wat ze ja. gaan bewandelen. Uh, want veel kinderen staan daar niet bij stil. Dat, uh, dat je op dat gebied uh, dat er heel veel te doen is. En um, ja, ik. ik, ik ja. Dus, dus ik vond het heel leuk dat je me daarvoor vroeg en dat, dat ik daarover mee mag babbelen. <laughs> en zo één keer in de maand uh, is net mooi. <laughs> <laughs> en uh, doe je zelf iets aan kunst of cultuur? Uh, uh, nou ja, zelf niet op, op zich, niet zo heel bijzonder veel. Uh, nou, mede doordat ik het als kind eigenlijk te weinig heb meegekregen. Um, maar zijdelings door mijn dochter, mijn jongste dochter en mijn oudste kleinkind. Mm -hmm. Ja, die zuigen me helemaal mee de culturele wereld in. <lacht> <lacht> dus ik, ik hou me er wel heel veel mee bezig. En uh, ja, als je dan toch ziet wat er allemaal bij komt kijken. en uh, wat, wat een leuke, interessante mensen daar ook allemaal mee bezig zijn. Ja, dat, uh, ik voel me daar heel senang bij. Nou, heel ja. fijn. Nou, voor het eerste uur van dit programma... Uh, hebben we een bijzondere gast vandaag in onze studio. Uh, ze heeft haar eigen atelier hier in Zandvoort. Uh, ze is bekend uh, om haar bijzondere vazen en fashionballs momenteel. En ze is beheerder van het Zandvoortsmuseum. Uh, welkom, Hilly Jansen. Nou, ik ben hier heel graag hoor. Dat, uh, heel, fijn. Dat, uh, heel fijn dat je uh, hier graag bent. Uh, samen met haar gaan we het hebben over haar uh, leven als kunstenares, Over haar eigen werk, maar ook met name over het Zandvoort Museum. De huidige tentoonstelling natuurlijk, maar uh, die uh, We Gaan Naar Zandvoort heet. En de komende tentoonstelling Frisse Wind. Uh, mocht u vragen of opmerkingen hebben voor Hilly, uh, het Zandvoort Museum of over ons programma natuurlijk... reageer dan even op onze uh, Facebookpagina, het Zandvoort aan het Woord. Of u kunt natuurlijk op Twitter of Instagram... hashtag Zandvoort aan het Woord gebruiken. Um, even kijken, ik heb al een, uh, uh, van tevoren een eerste reactie uh, binnengekregen... Uh, okay. op de aankondiging. Yeah. En die eerste is uh, van een zekere Allert Besten... Uh, voor jullie bekend? Nee. Nee. Oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Hij vraagt, uh, hij zegt, Hilly haar eigen kunst is inspirerend. haar vazen en fashionballs zijn van een aparte hoge kwaliteit. Mijn vraag is aan haar: waar haalt zij zelf haar inspiratie vandaan? Oh, dat is grappig, want ik was er net mee bezig. Oh. Okay. Dus, uh, mm, ik denk uit de fashionwereld. Uit de fashionwereld. Ja. Ik ben nu heel erg bezig met uh, de fashionballs weer. En dat is het, het enige wat ik nu voor elkaar krijg. Omdat ik word opgeslokt door het museum en door mijn andere werk bij de gemeente. Mm -hmm. En dat kleine werk, dat kan ik nog wel erbij hebben. Dat kun je er nog steeds bij uh, naast doen. Dat, uh, vind je dat soms jammer? Ik vind het soms heel jammer. Af en ja. toe denk ik van ik moet gewoon maar weer een hele tijd vrij nemen om eens wat voor mezelf te gaan doen. Dat kriebelt wel hoor. Dat, uh, ja, dat snap ik. En komt het, uh, want ik las uh, dat je ook uh, als mannequin vroeger hebt gewerkt in ja. België. Um, komt, is dat een van je inspiratiebronnen van vroeger? Ja, dat, ja, dat kan je wel zeggen. Dat, ik denk ook uh, de kunst van het weglaten. Uh, ja. Een beetje minimalisme. En dan, uh, ik heb bijvoorbeeld een heel groot schilderij met alleen ogen, uh, neusgat en een mond. Mm -hmm. En eigenlijk zegt dat genoeg. En het is, het is twee bij twee. Wauw. Daar wordt word heel erg blij van, iedere mm -hmm. dag weer. Ja. dat. Uh, uh, en, en wanneer werd u uh, voor uzelf uh, echt kunstenares? Ja, weet je, het is ook weer zo'n titel. Uh, kun je er van leven? Nee, ik kan er niet van leven. Mm -hmm. Ik heb op een gegeven moment gedacht van ik ga minder werken bij de gemeente. En dan doe ik drie dagen gemeentewerk en vier dagen uh, kunst... Mm -hmm. Maar ja, dan keek ik aan het eind van de maand is wat er allemaal uitging. Dat moeten we weer heel snel terugdraaien. <laughs> het het oh. lijkt allemaal leuk, maar de ene keer verkoop je wat... en dan verkoop je weer de hele tijd niks. Nee. Dus daar kun je niks van betalen. Nee, nee, snap ik. Um, uh, en zijn de klanten die u dan ja. op zijn tijd wel heeft... Uh, zijn die uit een specifiek uh, laag van de bevolking of ja, je echt... ziet dus met die, met die fashion balls en de fases, dat, dat zijn vaak ook de mensen die, de, die van de dingen houden waar ik van hou. Mm -hmm. En uh, de fashion drag queens, uh, make-up zaken, uh, haar speciaal zaken, nagelstylisten. Het heeft een beetje te maken met uh, getuttel en, en wimpers en studs en spikes enzovoort. Dat, uh... dus, dus ja, dat, sluit, een, dat sluit mooi dienst. aan bij hun uh, bezigheden ja. of hun manier van leven hè, en hun manier van en zijn. En aparte dingen, ja, ja. je hebt er eigenlijk niks aan. Het zijn gewoon maar objecten en je zet het neer, je kan er geen eens bloemen zetten Maar het zegt wel iets maar over is, de persoon het die objecten. het in zijn nabijheid ja. heeft. Ja. Ja. Ja. Dat geldt natuurlijk ook uh, voor de kunst die je hiervoor maakte. Ik weet niet of je dat nog steeds doet, maar je hebt natuurlijk heel veel gezichten ja. geschilderd. En uh, doe je dat ook nog steeds? Ja, ik denk als ik meer tijd zou hebben... zou ik daar weer op teruggaan. Ja, nee, hè? Dat neemt te veel energie om dat uh, nu te gaan doen. Ja, ja. En de Boeddha's? Nee, dat is geweest. Dat is echt geweest? En ik heb dat heel is geweest. vissen gemaakt en zo. En ja. Vissen en vogels en orchideeën. Altijd wel exotische dingen. Ja. Gewoon omdat je daar zo lekker met kleur kunt spelen. Mm -hmm. Maar... Dat is geweest. En, en dan moet je ook weer zorgen dat je exposities hebt en dat je winkels hebt om het te verkopen. Ja. Nou ja, weet je, je moet keuzes maken in je leven, en kan niet alles. Nee, helaas niet, hè, nee. zou je bijna zeggen. Ja. En dat is natuurlijk het nadeel als je je kunstenaar uh, voelt. Ja. Want het is eigenlijk een, een gevoel. Dat, ja. hè? Je bent, je bent, je, je voelt um, en het kriebelt. Uh, je moet, je moet scheppen. Ja. Hè? Uh, dat is dan wel jammer als je zoveel kostbare tijd verloren moet laten gaan... met het, uh, met het uh, uh, verdienen van een boterham. Ja, je zou dan, eigenlijk ja. een dubbel leven ook moeten hebben. En aan, aan de andere kant doe ik nu ook veel creatieve dingen voor Zandvoort. Met het museum en met de ja, kinderkunstlijn. Zeker. Tuurlijk. En dan ja. kun je daar ook weer je creativiteit in kwijt. Ja. Dat is dan niet van jou alleen. Dat doe je voor de kinderen en dat doe ja. je voor Zandvoort. Ja. Nou, nou, las ik. Uh... Ik weet niet meer of het op uw eigen website was of ergens anders... dat u uh, eigenlijk de baan ook van uh, uh, bij het Stanford Museum en, en, en de uh, kinderkunstlijn... dat het ook te danken is eigenlijk wel aan dat u ja. kunstenaar ja. bent. Ja, uh, ja, dat is wel grappig, want ik zat aan de balie eigenlijk. Mm -hmm. En dan doe je paspoorten en een rijbewijs en voertuigen op het strand. En dan kwamen de kunstenaars en die hadden een idee... Mm -hmm. ja. Bij wie kom je dan? Nou ja, de kunstenaar van de gemeente. Maar ik heb helemaal geen museum of, of cultuurbeleid gestudeerd. Maar ik heb wel altijd oog voor kansen en voor leuke, leuke dingen. Mm -hmm. Dus zo werd ik een soort verzamelplek voor <laughs> allerlei ideeën. Het depot, het en, kunstdepot. <laughs> ja hoor. En, en als ik een, een kans zie, en dan wil ik me er ook wel echt hard voor maken... om dat bij het college te brengen en om te kijken van, is dit haalbaar? Ja, ja. Dat, uh, en richt u zich daar vooral bij op beeldende kunst of ook andere kunsten? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dat, nee, je, je krijgt ideeën van bijvoorbeeld de beeldende kunsten naar Zandvoort. Mm -hmm. Mogen wij banieren hangen bij het muziekpavillon? Mogen wij uh, bomen inpakken met breiwerk? En uh, uh, banieren hangen langs, langs de kant van de weg om te laten zien dat we de kunstlijn hebben. Dus uh, we zoeken atelierruimte. Uh, ik wil een permanente sculptuur aanbieden aan de gemeente Zandvoort. Dus het is een, echt een verzamelplek van, van aanbod. Nou, voor de kunstenaars die uh, dat nog niet wisten... Uh, u moet dus, uh, als u iets in Zandvoort <laughs> wil, uh, bij Hilly Kouwer. Jansen zijn. Maak nog reclame ook. Ja, <laughs> <laughs> um, we gaan zo meteen uh, verder uh, met ons gesprek. Uh, ik leg uh, ha, zo meteen... Uh, do, uh, sorry, Dolly en uh, Hilly... Uh, een Leg stelling voor? Een stelling voor. Ja. Uh, en de stelling is zo meteen... Uh, ik, uh, even kijken. Het Zandvoortsmuseum zou meer ruimte en aandacht moeten krijgen... van het Zandvoortse politiek en de bevolking. Uh, u mag het natuurlijk ook uh, laten weten wat u daarvan vindt... Uh, door uh, een berichtje achter te laten op achter te laten op Facebook-pagina uh, Zandvoort aan het Woord... of uh, like dan ook gelijk even die pagina... en uh, met de hashtag Zandvoort aan het Woord op Twitter en Instagram. Hier is eerst uh, Britt-Nicol met A Work of art. Passelijk. crowd shuffles in There's an old man sitting next to me Making love to his tonic and gin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 was Billy Joel met de Pianoman hier bij CFM. U luistert naar Zandvoort aan het woord met de speciale cultuuruitzending. Vandaag heb ik mijn speciale sidekick Dolly, P uh, Dolly Tempirek. En samen met haar praat ik met Hilly Jansen, kunstenares en beheerder van het Zandvoort Museum. Nu heb ik voor de muziek de stelling gegeven: het Zandvoort Museum zou meer ruimte en aandacht van de Zandvoortse politiek... en de Zandvoortse bevolking moeten krijgen. Uh, wilt u hierop reageren, uh, dan kunt u bellen naar 023-573-0393. Of laat u een bericht achter op onze Facebookpagina... of via Twitter of Instagram, hashtag Zandvoort aan het woord. Illy, wat is jouw antwoord op deze stelling? Uh, ik heb niks te klagen over de gemeente... Ik werk voor toerisme en economie en ben altijd uh, geholpen door de gemeente... in, in de plannen die ik uh, heb uitgevoerd. Ja. Ik heb bijvoorbeeld politiek gezien uh, geen kleur. Nee. Uh, iedereen is welkom bij ons. We hebben, uh, zeker de tijd voor de verkiezingen hebben we alle politieke partijen... zo'n beetje bij ons binnen gehad. Die, mm -hmm. die regelden een avond en uh, rondleiding en uh, stellingen poneren enzovoort... En we zijn, uh, 20 maart zijn we weer stemlokaal. En ik denk dat wij in het hart van, uh, van de gemeente zitten. En ik wil dat ook graag zo houden. Mm -hmm. en, Snap ik. Uh, we hebben een keertje meegedaan met een culturele brainstorm met uh, PvdA. En het eerste wat ik dan zeg is van, uh, ik heb geen politieke kleur. Het maakt me niet uit voor, uh, voor welke partij ik hier zit. Ik doe het voor Zandvoort. En dan staat cultuur bij mij hoog in het vaandel. Maar ik heb nooit het idee gehad van ze werken tegen. of uh, we zijn verzelfstandig mm -hmm. sinds januari 2018. We hebben een vierjarige subsidierelatie aangegaan. En uh, ze staan open voor alle verbeterpunten. en uh, vergaderingen, overleg. Waar loop je tegenaan? Waar heb je hulp bij nodig? We gaan je helpen. Dus uh, dat, dat op zich, politiek, politiek gezien, ja. krijgt u uh, genoeg ja. aandacht. Uh, maar, uh, en wat de bezoekers betreft. De laatste tentoonstelling, we gaan naar Zandvoort, hebben wij echt geprobeerd met de stichting fondsen te werven. Mm -hmm. En dan ga je naar allerlei externe fondsen, wat uiteindelijk ontzettend lastig is, want je moet aan zoveel criteria voldoen. En op een gegeven moment, ja, je bent wel een stichting, je bent geen deelnemer, je voldoet niet aan de criteria. Dus nou ja, toen kwamen we bij de gemeente, hebben we daar ook weer 20.000 euro van gekregen. Dat heeft ons gered. Ja. In de aanschaf van technische zaken, mm -hmm. geluid, beamers, schermen. En nou hebben we een tentoonstelling kunnen neerzetten... waar heel veel mensen op afkomen. En dat merk je toch. We hebben een stap in de toekomst gezet... Mm -hmm. om ook weer te kunnen investeren. En, en die mensen die bij jullie langskomen... zie je dan dat dat veel zandvoorten zijn... of zijn het vooral mensen van buitenaf? Het is een mengsel... Wat ik nu vooral ont ontdek, is dat wij sinds dat we VVV-frontoffers in de house hebben... we zijn een dag extra open. We zijn vanaf tien uur open in plaats van één uur. Mm -hmm. Dat legt een enorme druk op onze vrijwilligers. Want die moeten ook maar allemaal mee met de plannetjes die wij ja, bedenken. Ja, zeker. Ja. Dus, uh, maar we beginnen aan elkaar te wennen. En iedere keer als ik in het museum kom, dan is het druk. Mm -hmm. en dan denk ik helemaal blij. Nee, oh, wat fantastisch. Komt dat door deze tentoonstelling? Komt dat doordat de VVV bij ons zit? Komt dat doordat we eindelijk bekend raken? Uh -huh. uh, krijgen we een dip met de tentoonstelling die hierna komt? Dat weten we niet, maar het, nee. is, het is zo fijn om nu te merken hoeveel bezoekers er komen. Ja, ik denk dat het elke keer weer iets toevoegt, hè? dat het een soort optelsom ja. wordt, waardoor je toch wat, wat meer aantrekkingskracht creëert. Ja, ik, ik, ik zie dus dat mensen, vooral de bladen, we, we hebben nu ook extra geld. Uh, kunnen bij elkaar sprokkelen voor promotie buiten Zandvoort. Dus Hadems Dagblad Parool, we hebben in de VPRO-gids gestaan. Het stond een tijdje op de bus, weet je wel, van kom naar Zandvoort... want die tentoonstelling draait er. Mm -hmm. En dat merk je, dat effect is heel duidelijk zichtbaar. Ja, dat, uh, dus de, de reclame die jullie hebben gemaakt heeft... Echt ja. zin gehad. Ja, maar kijk maar eens landelijk. Als jij een, een tentoonstelling ziet in Zwolle... of in nu ook Hockney versus Van Gogh. Ik wil er naartoe, maar dat komt doordat ik het op televisie zie. Ja. Ja. En op ja. de radio, en ik zie posters, en dan word je nieuwsgierig. Ja. Ja. En het werkt gewoon. Kunst is ook marketing. Ja. ja, als je het niet ziet, dan weet je het ook niet nee. natuurlijk. Dan word je, je ook kan, niet geprikkeld, hè? Je kan nog zulke mooie dingen organiseren. Ja. Maar je moet het ook van de daken schreeuwen. En dan ja. moeten dus de mensen keuzes maken van... Ik ga naar Zandvoorts Museum. Ja, dat, uh, uh, En uh, de reacties op de afgelopen tentoonstelling, of nou ja, die nu, er nu nog is, uh, ja, hoe zijn die over het algemeen ja, geweest? Ook verwende mensen zeggen, dit is zo bijzonder. Mm -hmm. Het is een multimedia. Uh, klapstuk hebben we gewoon. En dat mm -hmm. is het Panorama. Dat lijkt een beetje op Panorama Mestdag. Het gaat over Zandvoort. Het is nog tot 10 maart uh, te zien. Dus als je het wil zien, dan moet je deze week nog komen. Mm -hmm. Maar het gaat over de, de opbouw van Zandvoort en het strand. En het strandleven. En het gaat over de tram van 1918 tot 2018. Dus hoe gingen de mensen vroeger naar Zandvoort? En dat allemaal op een iPad geschilderd. Mm -hmm. Dus je weet niet wat je meemaakt. Dat, dat is de techniek van nu. Maar we hebben het over vroeger, 100 jaar geleden. Ja. Mm -hmm. Bijzonder. Ja. ja, dat is die ook. Uh, nou ben ik zelf uh, afgelopen weekend geweest uh, ja. en uh, uh, het enige wat mij verwarde van de, van de tentoonstelling was de route. Oh? Ja, want je komt, als je de balie doorloopt, ja. dan kom je bij een gangetje ja. en dan kan je rechts of links. Maar rechts is eigenlijk het einde van de, uh, van de route en als je links gaat ga je de, het museum in. Maar daar ook, dan kan je op een gegeven moment wel naar boven of... Moet je nou eerst al eerder rechts bij dat grote strand. Het was voor mij niet helemaal duidelijk En ik was met een klein kind, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus die ging alle de kant op. <laughs> dus Behalve dat, de goeie. Ja, ja. <laughs> dat, dat, dus de route zelf was voor mij wat onduidelijk. Is de volgorde dat een, bedoel je? Ja, de volgorde. ja, Welke volgorde is het best om aan te houden? Dat maar was dat een bewuste keuze? Het is een bewuste keuze geweest. Hadden we meer geld gehad, dan hadden we daar iemand neergezet... die kaartjes knipte. We oh, hadden ja, ook ja. echt zo'n conducteur. Hè? We hadden een pak van het NZH-museum. Oh, wat leuk. En die zou kaartjes knippen. En dan weet je dat je bij de tram er binnen moet. Mm. Oh, ja. Maar ja, nu uh, uh, met de VVV erbij en een dubbele bezetting. wel langer open. Dan ja. zijn we al blij dat er überhaupt vrijwilligers zijn... die de, die de deur open doen. Ja. Laat staan. Iemand die uh, ook nog eens en een keer dan nog kaartjes, kaartjes komt knippen. knippen. Ja, ja, ja, ja, ja. En in een kostuum uh, ja. geweest moet worden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dus ja, het draait allemaal weer om geld, hè? Ja. Ja. ja, en ook inzet. Ja. CFM uh, draait ook op vrijwilligers. Ja, ja. En, en wij ook. Ja, ja dat, uh, nou was ik dus, zoals ik al zei, met mijn zoontje. Uh, daar uh, En dan moet ik, eerlijk, moet, moet ik aangeven, hij vond het allerleukst de school bovenin. Oh, wat grappig. Dat vond hij echt ja. het allerleukst. Eén, uh, omdat daar uh, van die ouderwetse spenden waren... En dan kon hij iets mee doen. Ja. Uh, en twee, omdat er uh, van die laders waren ja. waar je in kon kijken. Ja, je mag alle uh, deuren en laadjes openen. Misschien even ja. uitleggen voor de luisteraars, want jij zit de school... maar uh, ja. even uitleggen wat er dan boven te vinden is. Het uh, is een geschiedenislokaal. Uh -huh. Je ziet daar uh, verhalen over de klederdracht... en over de dorpsomroeper en over keizerin Sisi. En als je een laadje open doet, dan, dan zie je nog meer. Van de kousenpaal, waar de mensen hun natte kousen uittrokken. En je ziet poppen in klederdracht. En normaal mag je natuurlijk nooit in een kast of een laadje komen. En hier word je echt uitgenodigd van Aha. doe maar open. Ja. Ja, ja, en dan, dan staat die gond daar, de dorpsomroeper. Dus van mij mogen ze ook op de gond slaan. Ja dat durfde hij niet. Nee, dat is net even te veel gevraagd. En er staan van die ouderwetse schoolbankjes nog. Die ook echt nog aan elkaar vastzitten. Met inkpotjes. We hebben geen ink erin hoor. Nee, Net alsof. Net alsof, maar hij vond dat allemaal wel heel interessant om te zien. Omdat dat is voor hem een referentiekader... Want hij ja. zit ook op school. Ja, maar ja, zijn tafeltje ziet er tegenwoordig heel, heel anders, anders uit. uit. Ja, ja, dat, ja. Alles een... gaat digitaal, hè? Ja, ja. ja. ja en een, een krijtbord hebben ze al helemaal nee. niet meer. Dat is een nee. digibord geworden. Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, dus dat sprak hem erg dat aan. Dat sprak, sprak hem... Uh, uh, uh, werken jullie ook samen met basisscholen in de omgeving? Ja. We doen nu uh, 28 maart de opening van de kinderkunstlijn. Dat zijn alle basisscholen van Zandvoort, mm -hmm. bovenbouw. En we hebben dit jaar duurzaamheid thema gedaan. Ja. Dan gaat Marjan Rebel naar school om theorieles te geven. En ze komen naar het museum om uh, praktijklessen te hebben. En dan maken ze schilderijtje. Of uh, we hebben weer kunstbankjes gemaakt. Mm -hmm. En we hebben de erfgoedleerlijn. Dat is de onderbouw van alle scholen van Zandvoort. Mm -hmm. En die lopen dan uh, hand in hand door het museum. En die krijgen les over wat is een bomschuit. En waarom oh, ja. heeft die mevrouw zo'n hoedje op? En hoe ziet een bedstee eruit? En hoe werden de huisjes warm gehouden vroeger? Ja. Dus het is wel heel schattig om te zien hoor. Dat ja, er... en tussendoor zijn er geloof ik ook nog wel bezichtigingen hè, per uh, klassikaal. Ik ben wel eens mee geweest ja. met groep zes of groep zeven, geloof ik. Was er ook een rondleiding bij jullie? Ja. En uh, dat er van alles werd verteld, dat was ja. ontzettend We leuk. We hebben een, uh, een apart educatieprogramma. Dus ja. mensen ook uit de regio die met kinderen willen komen. De meeste kinderen zijn toch erg leergierig. Mm -hmm. En we hebben een speurtocht. En dan krijg je een klembord. En dan ga je de, de, de speurtocht maken. Dat zie je ook in andere musea. Daar zijn we niet uniek in. Nee, maar dat nee. maakt het voor de kinderen wel leuk... Van ik wil, ik wil de hele speurtocht gedaan hebben. En dan kijk je veel bewuster naar alle objecten. Dat, uh... ja, dat is uh, waar je kinderen mee kan boeien. Hè? Doen, doen. Ja. Een kind ja. moet je niet alleen laten kijken, want dan is, zijn ze nee, snel klaar. Is snel Een kind klaar. moet kunnen doen. Hè? Ja. Zoals wat jij nou net ja, zegt. Alleen al dat klepje open en dicht doen. <laughs> ja. ja, nou ja, dat is al iets doen. En dat roept al uh, nieuwsgierigheid op. En uh, Ja. ja. Klopt, dat is ja. ook zo. Dat, uh, ik merk het zelf, ik kom heel vaak bij musea's. Ik heb ook bewust een museumjaarkaart. Ja. kan ik, luisteraars, kopen een museumjaarkaart ja. met je kinderen. Want het is, je hebt hem heel snel uit, laat ik het zo zeggen. Is ja. dat en, zo? Wat, ja. wat kost zo'n kaart? Een kaart kost dan Moet ik even. rond de 60 euro. Rond de 60 euro. Kinderen en, zijn bijna overal gratis. Ja, en de kinderen uh, museumjaarkaart uh, kost de helft. Oh, okay. Dus je betaalt 32 euro geloof ik voor de uh, uh, je betaalt 64 euro voor de volwassenkaart en 32 euro voor de uh, kinderkaart. kinderkaart. Maar dan kan je eigenlijk bijna door het hele land heen, ja. bijna elk museum kan je gratis binnen, behalve bij bijzondere tentoonstellingen. Dan, dan moet je, moet je, je soms. Maar dan ja. heb je het over bedragen van 2 euro tot 5 euro. Ja. Uh, uh, in maar... plaats van dat je de volle map van 25 of ja. 29 euro, bijvoorbeeld bij het Van Gogh Museum moet je dat soort bedragen ja. betalen. Ja. Mm -hmm. En uh, met het museumjaarkaart. Ik ben jaarlijks 96 euro kwijt. Maar daarbij... De, binnen drie museums ja. heb ik het ja. eruit. Ja. Dus ja, ja, dan... Ja. dan uh, en dan, dan ben ik met mijn zoonje over gegaan. Ja, de grotere musea. Hè? Want Dat bij... Want bij, bij onze Hilly in het Zandvoortsmuseum... liggen die prijzen natuurlijk Totaal anders. Vier ja. euro en de kinderen zijn ja, gratis. Ja. En, ja. Gelukkig. Als het aan mij lag, dan mocht iedereen gratis binnen. Ja, nou, ja. dat heb ik ooit uh, in Engeland heb ik dat meegemaakt. Ja. En dat werkt geweldig. Ik zou willen dat de Nederlandse regering... dat uh, kunst en cultuur zo belangrijk zouden maken... Ja. Ja. dat alle musea's gratis Op, toegankelijk zijn. Nou, In Engeland is het wel een uitzondering, hè? Het Harry Potter Museum. Ja, hè? Dat, maar dat is, is een dat particulier... 90, dus 90 pond. Ja, maar dat is 90 pond. Maar dat is een particulier. Ja, ja, museum. Ja, ja, nee, maar dit maar de gaan. Staatsmuseums zijn daar allemaal uh, gratis toegankelijk, ook voor toeristen. Oh, en ja, ja. en uh, ik moet heel eerlijk zeggen, dan gaan mensen nog makkelijker ja. naar musea's. Ja. Dat, uh, met dat soort prijzen. Uh, dan even naar de nieuwe tentoonstelling. Uh, die op 29 maart uh, om 4 uur, als ik het goed begrepen heb, 5 minuten hoog wordt. De tentoonstelling heet Frisse Wind. Uh, ja. Waar komt die naam vandaan? Um, wij hebben natuurlijk nu al een aantal maanden. Hebben wij, uh, uh, we gaan naar Zandvoort. Mm -hmm. En ik zie dan overal uh, zand liggen. En het wordt een beetje stoffig. En toen dacht ik, nu wordt het tijd voor de frisse wind. <lacht> en dan komt Ada Breedveld met uh, ja. fantastische kleurrijke dingen. En ik heb zo'n zin om samen met het museumteam weer muren te schilderen. En ramen te lappen en vloeren te dweilen. En als er zand ligt... Dan kan je kan die vloeren niet weilen. Nee, nee. nee, dat is zo. En dus ik heb er echt zin in om weer uh, wat nieuws neer te zetten. zetten ja. nee, dus dat, dat is de frisse wind. <laughs> ja. Die gaat Heel door simpel. het museum heen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Okay. Ja. En de nieuwe tentoonstelling is vooral met werken van uh, Ade Breedveld en Elisabeth Millard? Milor. Milor. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, wat hebben zij gemeen? Uh, ik denk uh, de, de finesse, de, de liefde voor het vak, uh, ik wil ook dat het elkaar niet bijt. Dus mm -hmm. Ik heb liever dat ze niet zoveel gemeen hebben als wel. Ja. Uh, Ada is echt gespecialiseerd op haar volumineuze uh, dames. Maar ook het plezier en kwaliteit en warme kleuren. En Lisbeth, die zoekt meer de verstilling. Ja. Die heeft konijntjes en herten. En toen dacht ik, mm, dat past wel heel goed bij zandvoort. Mm -hmm. Maar er zit net even wat geks in, in die dieren. Het, ze hebben hele grote oren en... Uh, dat het, dat het net een soort uh, sprookje lijkt. En dat heeft ze weer gemeen met Ada. Ada is ook sprookjesachtig. Sprookjes. Ja. Uh, dus in feite wordt het Zandvoort Museum even een sprookjeshuis. Ja, Als, okay, dat, vind fantasie. Een mooi, ja, ja. dat vind ik een mooi woord. Dat, woord. Uh, <laughs> ja. Nou, dus Zometeen uh, hoort u natuurlijk nog meer... over de nieuwe tentoonstelling in het Zandvoort Museum. Uh, en u krijgt van mij de column van deze week. Uh, maar nu eerst hoort u even Brigitte Kaandorp... met het liedje Kermis. So do your tandoor. Dames en heren, de column van deze week gaat over een kleine ergernis van mij persoonlijk als theatermaker. Van hobby naar vak. Ze begrijpen er helemaal niets van. Julian, een zeer goede vriend van mij uit mijn studententijd, stormt mijn huis binnen. Geschrokken van zijn plotselinge binnenkomst staat en staat van zijn, sta ik op van mijn bank en kijk hem onbenullig aan. Je gaat me niet zeggen dat jij er nooit last van hebt gehad, zegt hij... terwijl hij zich mijn lui leunstoel toe eigent en met, zijn met een zucht neerpluft op de oude krakende zitting. Uh, wil je wat drinken? is de enige reactie die ik aan mijn lippen kan laten ontsnappen... omdat ik nog verbijsterd ben van de manier waarop hij binnen is gekomen. Uh, doe maar wat sterks. Uh, Whisky of zo, zegt hij... terwijl hij zittend zijn armen uit zijn jas probeert, probeert te wurmen... Terwijl ik hem een glas van mijn beste whisky inschenk... en nog twijfel of ik er zelf ook een zal nemen... begint Julian een tirade over de onwetende en de ontwetendheid van het klootjesvolk. Julien en ik kennen elkaar al vanaf het eerste jaar van onze studie. Terwijl ik me tussen de vele MeToo-actrices staande probeerde te houden... door klassieke, moderne toneelstukken te lezen... en acteermethodes eigen te maken op de academie... Bot vierde Julien zijn talenten op grote witte canvasdoeken... en diverse soorten metaal en steen aan het rietveld. In 2008 waren we beiden trots dat we afstudeerden... als beeldend kunstenaar en ik als theatermaker. En direct begonnen we aan een glanzende carrière in de kunst. Ik heb me er nooit druk om gemaakt, Bastiaan. Niet zoals jij dat altijd deed, zegt Julien... terwijl hij een slok neemt van het goddelijke Schotse sap. Maar vandaag schoot het me gewoon in mijn verkeerde keelgat. Waarom wordt mijn vak, mijn werk, gezien als een hobby? Direct begrijp ik wat hij bedoelt en is zijn ergernis mijn ergernis. Want bijna alle mensen die werken in de kunsten... of ze nu danser, muzikant, acteur, regisseur of beeldend kunstenaar zijn... worden er regelmatig mee geconfronteerd. Zijn of haar vak, zijn of haar passie, zijn of haar kunst... wordt door velen gezien als een hobby... Als ik vertel aan mensen dat ik theatermaker, schrijver, acteur uh, ben... krijg ik altijd een verblijd en verrast gezicht. Mensen vinden het interessant en verwachten het niet. Maar als we erover doorpraten, dan is er altijd wel iemand die vraagt... Maar wat doe jij voor werk? Ik maak en schrijf en speel toneelstukken. Ja, maar, maar wat doe je overdag? Ik repeteer of ik schrijf. Ja, maar je... Waar verdien je dan je geld mee? Met theatermaken, schrijven en of acteren. Kan je daarvan leven dan? Ja, het verdient geen gouden bergen, maar ik kan er net van rondkomen. Maar wat ben je dan als je dat niet doet? Uh, werkloos? Terwijl ik er in een landelijke productie speelde... daarnaast als entertainer in vaste dienst was... van Madame Tousseau... en met enige regelmaat ook nog dramalessen gaf... op diverse theaterscholen... zei mijn eigen werkloze neef tegen mij... wordt het niet eens tijd dat je stopt met die theateronzin? Nadat ik mij met mijn afstudeervoorstelling... een staande ovatie in ontvangst had genomen... en mijn diploma bachelor in directing en acting theater... liet zien aan mijn oma, zei ze... fijn jongen... Dan kan je nu eindelijk een echt vak gaan leren. Stel je voor dat ik dezelfde vragen zou stellen aan een timmerman. Stel je voor dat ik hetzelfde zou zeggen tegen een succesvolle manager. Stel je voor dat ik op die manier zou reageren... als mijn kleinkind zijn bachelor diploma economie aan me zou laten zien. Kunst... En zij die het maken, zijn misschien een stuk minder goed te begrijpen... dan bouwvakkers, managers of economen. Maar iets wat je niet begrijpt, verdient juist aandacht, interesse en waardering. Je zou er namelijk misschien iets van kunnen leren. Ik wil niet zeggen dat het vak van kunstenaar op handen gedragen zou moeten worden. Ik wil niet zeggen dat kunst geen hobby zou kunnen zijn. Ik wil zelfs niet zeggen dat mensen per se van kunst moeten gaan houden. Het enige wat ik wil zeggen is dat vele kunstenaars, acteurs, theatermakers, dansers en muzikanten... het verdienen om serieus genomen te worden in hun vak, in hun kennis en hun creativiteit. Een samenleving zonder kunst wordt nimmer een echte maatschappij. En door de geschiedenis heen zijn de grote maatschappelijke veranderingen altijd in gang gezet... door een nieuwe stroming die als eerste ontstond in de kunsten. In Nederland is er veel mis met hoe er gekeken wordt naar kunst. Onze cultuur en opvoeding is niet die waar kunst een groot onderdeel van uitmaakt. Onze regering ziet de kunst veelal als een linkse hobby. Maar dat wil niet zeggen dat we neer moeten kijken op kunstenaars en hun vakmanschap. Want ook zij hebben een hogere beroepsopleiding gedaan. Of heel hard gestudeerd op wat zij kunnen. Ook zij en vooral zij zijn onderdeel van onze Nederlandse cultuur... Na de whisky was Julian al een stuk min, meer bedaard. De alcohol had ons doen besluiten om dankbaar te zijn. Want ook al wordt ons werk veelal gezien als een hobby. Wij hebben tenminste van onze hobby ons vak gemaakt. Dit is Zandvoort Woord op CFM. Nou, we zitten inmiddels tien minuten uh, voor zeven. En Heli uh, Jansen en Dolly Tempierikes zijn natuurlijk nog steeds hier in de studio. Uh, op 29 maart zal in, in het Zandvoortmuseum de nieuwe tentoonstelling Frisse Wind worden geopend. Uh, en de tentoonstelling zal vooral werk laten zien van Lisbeth Milord, als ik het nu goed zeg, en Ada Breedveld. Um, mocht u nog uh, reacties willen geven uh, op uh, deze uitzending... of over de nieuwe uh, tentoonstelling die eraan zit te komen... voor het Zandvoort Museum, uh, laat het dan weten... via het uh, Zandvoort aan het woord uh, via Facebook... of via hashtag Zandvoort aan het woord op uh, Instagram en Twitter. En natuurlijk kunt u ook naar de studio bellen... met 023 573 0393. Um, Hilly, wat maakt deze twee kunstenaars uh, zo bijzonder? En wat hebben ze specifiek met Zandvoort? Nou, niet uh, wat ik je net zei. Hè. Mm -hmm. Konijnen en herten vind ik zo bij Zandvoort passen. En Lisbeth gaat een installatie maken. Ja. En daar wil ik haar ook helemaal vrij in laten... om te kijken van hoe staat dat. Je kan mm -hmm. altijd nog op intuïtie uh, gaan zeggen van... nou, vind ik niet zo leuk of laten we het anders doen. Ja. Maar ik wil ze ook een beetje de vrije hand geven. En Ada heb ik ontmoet heel lang geleden. Mm -hmm. en toen dacht ik, ik was ineens verliefd. En dat, dat is 25 jaar geleden of zo. kwam ik haar tegen in een galerie, haar werk dan, hè? in ja. een galerie in Amsterdam... Dus ik had nooit gedacht dat ik dat ooit een keertje naar Zandvoort kon halen. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Ik doe de stoute schoenen en ik ga haar telefoonnummer uh, uitvogelen. Ja. En toen kreeg ik een ontzettend sympathieke vrouw aan de telefoon... en die zei, oh, wat een leuk idee. En ik wil zo bij je komen. Mm -hmm. En toen dacht ik, daar heb ik zo tegenop gezien van... Hè, wie ben ik nou om haar te gaan vragen? Maar het was meteen, het klikte en... Um, nou ja, ze is zelf, haar achtergrond is een, een, een bijstandsmoeder. Mm -hmm. En ze heeft de post rondgebracht, uh, vijf uur de bed uit. En no nonsense, komt uit Rotterdam. Ja. heeft haar atelier in, in Amsterdam ondertussen. Mm -hmm. En is een heel klein vrouwtje die enorme vrouwen schildert en echt heel groot werk. Maar al dat werk straalt warmte en liefde uit. En ik denk dat dat gewoon bij Zandvoort past. En ja. ik gun dat Zandvoort. En ik denk ook alle gasten die bijvoorbeeld in een hotel zitten... Uh, kom naar het Zandvoorts Museum, ambassadeur. Stuur je mensen naar het museum. Je mm -hmm. wordt er allemaal blij van. Dat, uh, nou, dat is heel fijn. Uh, op de, ik heb inderdaad in het persbericht... zag ik dan twee, uh, twee foto's. Uh, ja. Althans één foto uh, van ja. een werk van... Uh, uh, uh, Ada Breedveld. Uh, en uh, die hebben wij ook trouwens... bij ons uh, op de tekst-tv gezet... van de Leuk, aankondiging van dit uh, ja. uh, programma. Um, nou zie ik bij... Uh, dat plaatje zie ik vooral... Uh, het, het gaat meestal over vrouwen. Ja. Dat uh, uh, bij uh, Ada Breedveld. En um, het is een, een, een sprookje in principe. Dat, uh, ja, of... ik, ik vind... In, in de harde wereld... vind ik sprookjes eigenlijk wel heel fijn. Ja, nou ja, daar, daar ben ik helemaal mee. En, en is het niet zo dat buiten is alles hectisch... en je komt het museum binnen... en je wordt uh, onthaald door de vrijwilligers... en je krijgt een kopje thee... en dan hoef je niks voor te betalen. En mm -hmm. als je een museumkaart hebt, hoef je niks te betalen... en kinderen betalen niks. En nee ga kleuren aan de tafel en ga kijken en, en genieten van al het moois. Ja, dat, uh, nou, dat raad ik alle ruisteraars natuurlijk ook aan. En ik zal ze zelf zeker een keertje uh, langskomen... weer met mijn zoontje waarschijnlijk. <laughs> dat, uh, maar ik wil nog wel één ja? dingetje zeggen. Op 28 maart openen wij de kinderkunstlijn. Oh, ja. Dus dan hebben wij bijna 200 schilderijtjes van Zandvoortse kinderen... Hmm. Die over het thema duurzaamheid hebben geschilderd. En dat is de eerste keer dat wij de bovenetage volledig met kinderkunst inrichten. Dus er is niet alleen beneden wat te ja, zien. Klink, maar ook boven. Dat, en boven. Uh, ja. En daar leggen we gewoon kleurtekeningen. En, en de, de jeugd kan daar gewoon lekker tussen de kinderkunst mm -hmm. zitten kleuren. Want, en van wie is de, uh, het initiatief van de kinderkunstlijn? Uh, hoe is dat ontstaan? Dat ik? is een, een initiatief van de gemeente Zandvoort. Mm -hmm. En uh, Marjan Rebel en ik zijn daar heel dankbaar op ingesprongen. En uh, in plaats van alleen de Oranje Nassau school... Uh, doen wij al heel lang alle scholen van Zandvoort. Want mm -hmm. waarvoor zou het voor één school doen? Helemaal gelijk. Uh, dus de gemeente heeft gezegd... van ik wil dat initiatief ondersteunen. Mm -hmm. En wij hebben daar budget voor over. Ja. En dat is echt iets om heel trots op te zijn. Want wij hebben ondertussen geprobeerd... om dat ergens anders in Nederland ook te lanceren. Maar, maar dat... die hebben daar geen geld voor. Nee. Mm. En je hebt dan les van echte kunstenaars. En je krijgt een rondleiding in het museum. En je neemt na afloop een heel mooi schilderijtje mee. Wat eerst geëxposeerd is. We hebben het altijd in winkels gedaan. We hebben pluspunten pluspunt in de VVV. En mm -hmm. Dus nu hebben we een echte tentoonstelling... In Het museum. Nee, dus ja, neem en... je ouders mee, uh, laat iedereen zien wat voor moois je gemaakt mm hebt. -hmm. En tot hoe lang duurt de, de... De expositie van Ada Breedveld duurt drie maanden. Mm -hmm. En van de kinderkunstlijn duurt anderhalve maand. Anderhalve maand. Ja, dat, uh, okay. ja de dat, kinderen uh, willen dan op een gegeven moment ook wel heel graag een schilderijtje kwijtvinden ja, hoor. Ja, ja, ja. ja. Dat nog gaat drie branden, maanden hè? wachten, hier. Uh, ja. En zit er in de gewone tentoonstelling van Frisse Wind, zit daar nog iets speciaals voor kinderen? Uh, een uh, speurtocht die je altijd kunt doen. Ja. En, uh, ik denk ook dat dat de kracht is van het museum. Wat ik me afvraag, want jullie doen die kinderkunstlijn nu best al een poosje, hè? Ja. een aantal jaren. Een ja. jaar of zes, zeven? Ja. ja. Um, inmiddels, het, het zijn altijd groepen achter die meedoen. Zeven toch? en acht. Zeven, zeven en acht. Ja. Maar inmiddels zijn we dus uh, zo'n zes, zeven jaar verder. Hebben jullie wel eens feedback gehad of reacties uh, uit, uit vorige groepen van kinderen die. Uh, die echt ook door zijn gegaan met, met creatief bezig zijn. En... Ik denk dat je dat pas op de middelbare school gaat ontdekken. Maar gaan die, zijn die kinderen niet op de middelbare school inmiddels? Ja toch, van de eerste heb, lichtingen? Ik heb een paar leerlingen gezien die ja? dan terugkomen met een tekenmap. Kijk, en dat die bedoel hebben zo'n talent dat je denkt, toch. nou wacht maar even... want daar kan ik misschien straks een tentoonstelling van inrichten. Toch, daar was ik wel even nieuwsgierig. En wat je daar. nu merkt aan de kinderen is dat ze heel erg bezig zijn met dat thema. Vorig mm -hmm. jaar was het vrijwilligers en het jaar daarvoor... circuit en centenparks. Dus we hebben het over Zandvoort. Ja. En dit jaar is het duurzaamheid. Ze maken ja. zich echt zorgen om de plastic soep. Ja. Maar dan maken we een, een kunstwerk. En dan zie je die kinderen... Ik ben zo trots op wat ik gemaakt heb. Mm -hmm. Nou, dat, dat maakt je de hele dag goed. Ja, ja als geweldig. Ja. Dat, uh, en uh, nou, nou, we het nog even over de kinderen hebben. En dit een onderwerp, tenminste een onderdeel is van in principe kinderen onderwijzen in cultuur. Uh, zou dat eigenlijk landelijk doorgetrokken moeten worden? Vind je? Nou, ik denk dat heel veel kinderen al tekenles krijgen. Maar mm -hmm. ik vind deze formule met en theorieles en in het museum schilderen en exposeren. En bepaalde thematiek, mm -hmm. die, die best wel maatschappelijk belangrijk is. Die heb ik nog niet gezien in Zien? Nederland. Nee. Nee, het is zonde, want het mes snijdt aan vele kanten natuurlijk. Ja. Hè? Het, uh, ja. Ja, je, je hebt zoveel goede invalshoeken die het een compleet verhaal maken... dat het heel jammer is dat het, uh, ja, dat het, het alleen nog maar niet aan, is. En je merkt aan kinderen ook, dus ze leggen er een gevoel in. En ja. Er zijn kinderen met ik weet niet hoeveel achtergronden. En je, je zit af en toe gewoon met tranen in je ogen. Want Echt waar? We hebben iets van uh, schilder je droom vorig jaar gehad. En ja. er komt zoveel uit naar voren. Er was één meisje die had twee ringen geschilderd. En ik zeg, waar staat dat nou symbool voor? Ja, dat is uh, dat ik hoop dat mijn vader en moeder weer bij elkaar komen. Ach, want die jeetje. zijn gescheiden. Ah, Ach, dus, maar dat is maar dus een paar ja. uurtjes dat je met die kinderen bent. En het ja. thema leent zich ervoor dat die kinderen hun gevoelens helemaal ja. op papier of op het doek zetten. Maar is dat ook niet het mooie van kunst? Ja, dat je, hè, of het nou muziek is, of schilderen, of schrijven, of ja. acteren... Mm -hmm. je kunt daar ja. je diepste ziel en Stel. zaligheid... Inbrengen in en vertalen. Ja. Ja. Uh, ik moet helaas uh, het gesprek uh, beëindigen. Aangezien uh -huh. het bijna weer tijd Diefie. is voor het nieuws. Het eerste uur zit er alweer uh, uh, op. Uh, na uh, uh, het eerste uur komt zometeen uh, uh, twee spelers van toneelgroep Vondel hier zitten. Ik wil natuurlijk Hilje-Jansje heel erg bedanken voor heel dit gesprek. heel graag gedaan. Dat, uh, en ik raad alle luisterers aan: ga naar het Zandvoortsmuseum. Ja. Eén om nog Zandvoort. Uh, nee, we gaan naar Zandvoort te zien. Tot die uh, maart. maart, sorry. En dan vanaf 28 maart is de kindergunstlijn te zien. En vanaf 29 maart is dan ook nog de ja. nieuwe tentoonstelling Frisse Wind te zien. En in die tussentijd is er even niets. Nee, en daartussen is er heel even... Nee, bij. we gaan de keuken verbouwen. <laughs> nou, hier is dan het nieuws. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4 FM.